Kees Groot met het NOS-journaal. Inlichtingendiensten zeggen te weten wie achter de terreuraanslagen in Parijs en in Brussel zat. Het zou gaan om Oussama Attar, een Belg van 32, van Marokkaanse afkomst. Hij gebruikte een schuilnaam die vaker in verband met de aanslagen is genoemd. Attar is zeker al sinds 2005 bij de inlichtingendiensten bekend. Toen werd hij in Irak aangehouden wegens illegale grensoverschrijding... en tot de gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld. In 2012 kwam hij vrij, onder meer na een actie van bekende Belgen... en Amnesty International. De inlichtingendiensten vermoeden dat Osama Attar nu in Syrië is. In de Verenigde Staten hebben zowel Hillary Clinton als Donald Trump hun stem uitgebracht. Cijfers over de opkomst bij de presidentsverkiezingen zijn er nog niet, maar bij verschillende stembureaus staan lange rijen. Ook de laatste stembureaus in Hawaii zijn inmiddels open. Morgenochtend Onze Tijd is waarschijnlijk de nieuwe president van de VS bekend. De overheid moet niet meer praten met Turks-Nederlandse organisaties. Die werken de integratie vooral tegen, vindt de Tweede Kamer, die vandaag een motie aannam. De organisaties vertegenwoordigen maar een klein deel van de Nederlanders met een Turkse achtergrond. Zolang de overheid met ze blijft praten, houden ze zichzelf en elkaar in stand, zegt de Kamer. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de schadelijke gevolgen van lachgas. Dat is populair onder jongeren als partiedruk. Lachgas is gemakkelijk te krijgen, want het zit in patronen voor de slagroomspuit. Volgens de Kamer is er te weinig bekend over de gevolgen op langere termijn van veelvuldig gebruik. Het kabinet zou ook moeten bekijken of de verkoop van lachgas aan risicogroepen aan banden kan worden gelegd. Het weer aan de kust kans op een winterse bui. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond of net iets onder het vriespunt. Morgen meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt wel af, maar het is nog heel erg druk voor de tijd. Uh, 160 kilometer verdeeld over 30 files. A4 Rotterdam-Amsterdam heeft de meeste vertraging. Tussen Den Hoorn en door op 14 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. De andere kant op een half uur vertraging. Tussen Hoofddorp en Zoetewoudendorp, 16 kilometer file. Op de A10 Watergraasmeer Koenplein, tussen Nieuwedam en Tuindorp Oostzaan, 6 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen afrit Berkel en Rode en klopet Klausplein, 8 kilometer file. 11 kilometer stilstaan op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Er opnieuw een ongeluk bij het Sliedrecht Oost. Op de A16 Breda Rotterdam en Rotterdam Centrum is een ongeluk gebeurd op de Parallelbaan. Twee rijstroken dicht, 4 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Knopendeverdingen en Noorderloos. 8 kilometer file op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland 3 kilometer. En tot zover de verkeersin.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in. ZFM. ZFM. Met nu ZFM. in de aarde. Wat is geluk? als je geld hebt maar geen vrienden kent en alleen bent. Is dat dan geluk? Wat is geluk? Als je niets met een ander kunt delen, je rijkdom. Is dat dan geluk? Nou, dit is geluk. Als er ergens iemand voor is. Als je hem echt nodig hebt. Dat gevoel dat je echt nodig hebt alleen een echte vriend brengt, die met je lach, met je huilt, voor je vecht en voor je beest. Het mooiste in je leven, dat zijn je vrienden. alleen bent. Een vriend die met je lacht, met je huilt, voor je vecht en met... Wat er is, dat zijn je vrienden hier op CFM Zandvoort, uh, het lekkerste station van uw regio. Het bord op schotengevoel is nog steeds aan de gang tot de klok van 8 uur. CFM in de avond live. Wilt u verzoekjes indienen? Dat kan 023 573 0393. Of log in op Facebook en zoek CFM in de avond live. Dan komt het helemaal goed. En um, ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oh ja, dat gaan we doen. Een, een verzoekje van Carla de Bruin uit Zandvoort. En Carla wilde Rosanne horen van uh, Nikke Simon en dat kan het. Natuurlijk. Zeg jij ja, en wil ik gaan slapen, Hoe jij in een... ja. ...is graag erop, zeg ik stop, ga jij toch nog even... Ik krijg geen gehoor.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 Yeah. Liever dan lief hier op CFM, zand van het Hoorde u met uh, Doe Maar. Een uh, hartstikke leuk liedje natuurlijk hier op CFM in Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. We zijn nog steeds uh, drie kwartiertjes hier on air natuurlijk. Uh, op uw Zandvoortse radio. En uh, wij draaien al uw favoriete muziek. Uh, u kan altijd een plaatje aanvragen. 023 573 0393. Het is tijd voor de dubbelhit. Afgelopen, uh, ja, afgelopen weekend was de Voice of Holland natuurlijk op televisie. En daar was een vriend van de show uh, aanwezig. En uh, dat was uh, Danilo Kuiters. En hij zong daar een liedje. Werd de tijd weer teruggedraaid van Jeroen van de Boom.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 Maar het is te lang geleden dat ik jou echt heb gehoord. Het vuur dat staat te laaien. ik ah, zingt prachtig. Is nou een vlam die waar? Ik mis je zo. Ach. Terwijl je hier nog bent. Want er werd de tijd maar teruggedraaid. Kon ik maar. SHUT Werd de tijd weer teruggedraaid. Dan Lido hier op CFM Zandvoort. De dubbelhit uh, dubbel van vandaag. En ja, je ziet ze ook in beeld. Onze grote vriendin Sasha Brouwers was daar ook aanwezig om Danilo lekker te steunen. Maar uh, helaas, het heeft niet zo uh, mogen zijn. De, de, ja, de stoelen draaiden niet om en dat is uh, heel erg jammer. En dat is eigenlijk best wel onterecht. Wij zijn uh, natuurlijk de dubbelwit aan het doen, dat heb ik net verteld. Twee liedjes die op elkaar lijken. En dat is natuurlijk, uh, ja, de volgende plaat die we uit hebben gekozen... is Werd de tijd met teruggedraaid van uh, Jeroen van de Boom. En die gaan we natuurlijk draaien voor jullie. En uh, dat uh, is natuurlijk altijd weer een heel mooi nummer. Dit is Jeroen van de Boom versie Werd de tijd met teruggedraaid. We hebben veel gesproken, maar er is geen woord.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 Werd de tijd maar teruggedraaid hier op CFM Zandvoort, Jeroen van de Boom en Danilo Kuiters met de Voice versie van afgelopen, ja afgelopen, uh, zaterdag geloof ik uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort, de plaatjes stroom lekker binnen. Onder andere deze speciaal voor Frits. Deze speciaal voor Frits, nou. Als je een uh, plaatje, kijk daar is hij. My love, my love, my love. I oh uh, you uh. Ik zag jou hoe is. Jij was mijn typechick. Ik was jouw visserie. Jij was mijn baby. my mijn geschiedenis. Ik ben geen groeier. Come again, maar dat maakt niet uit ja, My love, my love, my love. My type of chick, he oh. was your vieze ring. He was my baby my hey. geschiedenis. He was a gooey Come again, but I'm not that I lost. No, yeah, ja, my love, my love, my love. In mijn laag Amor diabida. Oh, zoveel dingen in de wandelgangen. Terwijl ik door de gangen wandel in de villa. villa, villa. Ik heb zoveel laars, maar ik hou voor mijn aanslag. Schrik, schrik, ik neem de afslag. Wat doe ik nog van de, de slag. Vroeg op die trek, ik ben zomers gedrest. Ah. Look who den om me hoofd en waarin. Ah. Als bestroom ben ik schoon en correct. Als je de volgt van ma, accuraat stroom onderweg. Ah. En doe easy, niemand is perfect, maar we streven naar precisie. Dit is nog maar de visie voor het einde, doe no visies. Ik ben pray for us, I pray for us Alle muzieksoorten hoor je hier op CFM Zandvoort. Het lekkere station van uw regio. My Love hier op CFM Zandvoort. Speciaal voor Frits. En uh, wij uh, draaien lekkere gezellige muziek vandaag. Hier uh, bij CFM in de avond. Of live in de avond. Of uh, CFM in de avond live. Uh, al die woorden door elkaar haal ik vandaag. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan uh, door naar het volgende item. De TV Tune. En de TV-tune van vandaag is Meneer de Uil. Ja, de Fabeltjeskrant. Die kent u natuurlijk allemaal. Uh, de eerste uitzending was daarvan. Uh, ja, negen, 29 september 19. 67, en uh, dat was de eerste uitzending van De Fabeltjeskrant. En uh, daarna is het lang, lang, lang uitgezonden, natuurlijk. En elk kind is daarmee oud geworden. En nu wordt het nog steeds eigenlijk uitgezonden op RT8 bij Telekids. En uh, daarom hebben wij vandaag gekozen voor Meneer de L met De Fabeltjeskrant. <middels>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 En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de krant. Van fabelverstand. Van fabelverstand. En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht. En snaveltjes toe. Slaap lekker. And I'm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 Als je alles weet En je denkt niet na Kan opeens de zon verdwijnen Als hij jou verlaat Dan wordt alles kiel En je voelt je leven Ja, dan moet het koud Want jij moet nu Alleen meer leven Als je alles weet Den niet na. Kan een beetje de zon verdwijnen als hij jou verlaat? In een andere wereld gaat dan open. Een wereld die je niet meer kan ontlopen. Dan is het te laat. Twee dagen, je vroeg mag ik hier blijven, dat hoefde jij me niet te vragen. Het kwam niet bij me op, dat jij weer zou verwijnen. En vanaf dat moment, de zon niet meer zal schijnen, als je alles weet. Je denkt niet na, kan opeens de zon verdrijven, als zij jou verlaat. Dan wordt alles kil, en je voelt je leven. Ja, jaren wordt het koud, want jij moet nu. Hier op CFM Zandvoort uh, van André Hazes. Hier op CFM wilt u ook een plaatje aanvragen? Kan nog steeds. 023 57303 Ja, Het liedje van André Hazes is uh, aangevraagd. Speciaal voor Michel Vaas uit Zandvoort. En wij gaan lekker verder met het volgende plaatje. Die uh, door Gerda de Roy is aangevraagd. Uh, uit, uh, uit Den Haag. En uh, dat is Vrienden voor het Leven van uh, niemand minder dan uh, Danny de Bunk.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 ...plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren... ...na heftig vrije in de nacht. Het is die tinteling, dat priesje... ...maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen... ...god, er gaat een engeltje voorbij. heb je licht. Yeah, Ik ben mooi, spontaan en lief Interessanter dan historie En daarom schrijf ik jou een brief Ik kan alles schrijven, maar ik doe dat niet Misschien doe ik mezelf dan veel verdriet Javi Escalera, daar sluiten we deze uitzending mee af met, uh, met een, de brief. Uh, heeft hij ooit uh, uitgebracht hier, uh, ook toen de tijd in, bij CFM langs uh, geweest. Dus hartstikke gezellig natuurlijk. Binnenkort uh, zal hij heus wel weer een nieuw plaatje uitbrengen. En dan hoort u hem zeker ook wel op CFM Zandvoort. Ik wil u bedanken voor het luisteren. We zijn er nog uh, een kleine tien minuten met uh, lekkere muziek hier op CFM Zandvoort. CFM in de avond live. We gaan lekker door uh, met uh, nog... Veel meer. Bob non-stop gaat lekker draaien. En ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer vanaf 6 uur tot met 8 uur hier op CFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren naar CFM in de avond live. Vergeet ons natuurlijk niet toe te voegen op Facebook. ZFM in de avondlive. Gewoon even zoeken op Facebook en voeg ons wel ook toe. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van Entertainmentland. Bedankt voor het luisteren en tot ziens. Bye bye.